George Raleigh, no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 it's time so there's no need to scourge romancing of you while i'm feeling so blue makes my desire cry out for you this is what you should do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 Plaat, af, uh, uh, plaat gemaakt, een nieuwe single gemaakt en het heet Meet Me in Miami. Meet Me in Miami, onder the November-sun. Meet Me in Miami, we'll drink tall frozen glass in the run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 Up and dance with drinks in our hand. No, we're not coming back until May. Let's let our cheeks get as pink as flamingos. And just like the locals, we'll speak Spanish lingo. Oh, when the sun sinks into the waves, nothing can make us behave. You know how good it's gonna feel. You meet me in Miami, in the city of Orange and Teal. Oh, woman, can't we board a jet plane and leave just like that? We'll be snowbirds and lovebirds and fly high above birds and maybe we'll never come back.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 een hart hebben voor de, voor de jazzmuziek... en zeker ook voor de moderne jazzmuziek. Wie dat ook heeft, is uh, ook een Nederlandse zangeres. Prachtige stem. Dat is Adcilia Romley. En die heeft een, een nummer een beetje in een jazzversie gezet. En het origineel is eigenlijk van, uh, van uh, Michael Jackson. Ik zou zeggen, luister zelf. Mm.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 You really, you really turn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 Een hele goede uh, trompetist. Hij speelt uh, onder andere in de band uh, met, uh, met Candy Dulver. Hij heeft de hele wereld over En hij heeft met, met vele anderen ook gespeeld. Zoals Treintje Ooster uit, uh, Peter Pieter Marfay, Lionel Richie en noem maar op. Het is echt een, uh, een, een super talent als het gaat om, uh, om jazz en funk muziek uh, op de trompet. Ik heb een uh, nummer klaarstaan. Het heet uh, Ja Wright. En het is van het album Jan van Duikeren's Fingerprint.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 at night, from party hopping and got Greek show clubs of Funk Overload. take a flight on the wild side keep it a so city, so much you can call it High, divided by the green. I mean, off the scrapers in town, so put a green on town,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 Ik wil in staat een momentje.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 trompetist die haar eigen stijl heeft ontwikkeld. Ze heeft op alle grote jazzpodia in deze wereld gestaan. Het is echt een fantastische muzikant. Ze maakt ook onwijs leuke videoclips. Ik zou zeggen, Google eens op YouTube naar Saskia Leroux. En het volgende nummer is dan ook van Saskia Leroux. Really Jazzy. Really Jazzy.